Freddy van Tijn met het NOS Journaal. Een man die vrijdagavond werd opgepakt bij een concert van Guus Meeuwis in Eindhoven blijft nog vastzitten. De man van 29 werd opgepakt bij de ingang van het stadion waar het concert plaatsvond. Hij had geen kaartje voor het concert en hij was aan het filmen zonder dat hij daar een duidelijke verklaring voor had. Hij bleek daarna geregistreerd te staan als mogelijk geradicaliseerd. Meer wil de politie nu niet over de zaak zeggen. De politie in Duitsland laat drie Britten vrij die gisteren werden gearresteerd. Ze voerden aan boord van een vliegtuig van EasyJet een verdacht gesprek over een terroristische aanslag. De mannen van 32, 38 en 48 jaar gebruikten volgens getuigen de woorden bom en explosief. Het leidde tot een voorzorgslanding op het vliegveld van Keulen. Een politiewoordvoerder zegt dat niet is gebleken dat er een reëel gevaar is geweest. Het vliegtuig is doorzocht en een verdachte rugzak is tot ontploffing gebracht, maar er zijn geen sporen van explosieven gevonden. In het toestel zaten 151 passagiers. Het incident leidde tot veel vertraging en het omleiden van andere vluchten. Schrijver Frank Westerman heeft de VPRO Bob den Elprijs prijs gekregen voor het beste Nederlandstalige reisboek. Een woord, een woord is een zoektocht naar een antwoord op terreur. De prijs bestaat uit een bedrag van 7500 euro. Het is voor Westerman de tweede prijs voor hetzelfde boek binnen 24 uur. Gisteren werd een woord, een woord bekroond met de Brusse prijs van 10.000 euro. Na de ontdekking van een drugslab in Limburg zijn vijf mensen opgepakt. Op een boerderij in Haler zat een amfetamine laboratorium. Het werd gisteren ontdekt. De eigenaar van het pand werd bij de inval al aangehouden. Later zijn de andere vier mannen van 26 tot 38 jaar opgepakt. Bij het onderzoek vond de politie op andere locaties nog meer drugs. Het weer in het oosten nog een enkel buitje. Verder is het weer droog. Morgen wisselend bewolkt. In het binnenland kan een bui vallen en het wordt van 17 tot 21 graden. Dit was het NOC. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen.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 We gaan, ondanks dat het nog lang geen nieuwjaar is, ons vanavond bezighouden met de muziek van de Strauss-Family. Oftewel, de strauss familie En we gaan van alle mensen die daar deel van uitmaken, Johan 1, Johan 2, Jozef en Eduard, gaan we uh, stukken draaien in dit programma. Het eerste waar we mee beginnen is natuurlijk uit respect voor de vader, Johan Strauss 1. Oftewel, de vader van de drie zonen. En van hem natuurlijk het stuk wat u allemaal kent, de Radetski Mars. En dat in de uitvoering van het Wiener-Johan-Strauss-Orchester onder leiding van de meester Willy Bov Boskowski. De Strauss family die bestaat natuurlijk uit vier leden. Althans, dat is heel bekend. Dat is Johan Strauss 1, Johan Strauss 2. En eh, dan ook nog broer Jozef en broer Eduard. Er zijn nog andere Strauss-componisten zoals Richard en Oskar Strauss. Maar die maken geen deel uit van deze familie. Het gaat hier dus puur om de Weense familie Strauss. De Walsen en Polka en Mazurka Koningen en zo. Daar gaat het om. En van... Eh, de vader gaan we naar de zoon, Johan Strauss' zoon wordt hij ook wel genoemd, of Johan Strauss 2. Goed, wij houden het gewoon nu op 2. En van hem gaan we een wals draaien en wederom uitgevoerd door het Weens Johan Strauss Orkest onder leiding van Willy Bok Boskowski. Dit keer Fruling Van Johan gaan we naar broer Jozef en eh, Jozef was ook componist, is niet zo groot geworden als zijn broer Johan II, maar hij kon er best wel wat van en daarom gaan we nu luisteren naar een stuk van hem, de Dorfschwalben in Oostenrijk, Obers 164. Het orkest wordt bij deze helaas niet vermeld, maar dan nemen we het dan maar voor lief. Dan gaan we naar de derde Strauss-broer en dat is Eduard. En van hem gaan we beluisteren de Vesje Geister. En dat is wals opus nummer 75. En deze wordt in dit geval uitgevoerd door de Wiener Philharmoniker. Onder leiding van de man die jarenlang het gezicht was van het nieuwjaarsconcert uit Wenen. Willy Boskowski. Dat was de eerste serie van Vier en gaan we dus naar de tweede serie van Vier en beginnen we weer bij de vader. Johan Strauss nummer 1. En van hem gaan we nu beluisteren Die Vriedensboten. En dat wordt uitgevoerd door het Slovak Sinfonietta Cilina en de dirigent is Christian Polak. Nou, mocht u denken dat het al nieuwjaar is, nee, dat is het nog lang niet. Dat duurt nog een tijdje. Maar toch, uh, waarom zou je moeten wachten tot nieuwjaar voor deze heerlijke muziek van de gebroeders en vader Strauss. En we gaan nu verder met de aller, aller, aller, aller, aller wals die uh, we kennen van Johan Strauss II. Oftewel de zoon, oftewel junior. Normaal bij een nieuwjaarsconcert moet je het er helemaal tot het eind op wachten. Maar wij doen het gewoon. Nu al. Ander Schönen Blauwe Donau. Nou tegenwoordig is het niet zo schön meer en ook niet meer zo blauw. Want het schijnt een van de smerigste rivieren van Europa te zijn. Maar in die tijd kennelijk nog niet. Ander Schönen Blauwe Donau. Uitgevoerd nu door het uh, Wiener Johan Strauss Orchestra, Onder leiding wederom van de maestro Willy Boskowski. Thank you. Ja, het hoogtepunt, een van de bekende walsen van Johan Strauss. Overigens de meester van de vier, de meest bekende ook. We gaan door met zijn broer Jozef. En eh, deze wals heeft een wat, of wals, het is geen wals, dit stuk heeft een wat eh, typische titel. Eh, Plappenmalkje. En eh, dat wordt uitgevoerd door eh, wederom hetzelfde orkest, het wiener Johan Strauss-Orchestra, onder leiding dit keer van Norbert Neukamp. <tied> Dat de heren componisten ook wel eens leentje Buur bij elkaar speelden. Dat kon je in die tijd ook al merken. Want het volgende stuk heet namelijk de Carmen Quadrille. En Carmen is natuurlijk een opera van Georges Bizet. Maar de heer Eduard Strauss heeft een klein stukje van het thema geleend voor dit stuk. En dit stuk hoor je natuurlijk ook elke, zon, elke keer als er een Grand Prix is bij de. Champagnefeest en zo, dan hoor je dit stuk van Bizet dan. Maar dit is dus de uitvoering van Eduard Strauss. Wederom uitgevoerd door het Wiener Johan Strauss Orchestra. Met wederom dezelfde dirigent die we net hadden: Norbert Neukamp. Zo zit het eerste uur er alweer bijna op. We kunnen hem waarschijnlijk niet helemaal draaien, maar ik beloof u dat we het tweede uur gewoon het restant zullen draaien. Van, de volgende, uh, van het volgende stuk van De Vader. En dat heet Soldatenlieder. Het wordt uitgevoerd door het Slovak Symfonietta Zilna. Christian Polak is wederom in dit geval de dirigent. We'll <laughs> be